Kees Groot met het NOS-journaal. De NAVO stuurt marineschepen naar de Egeïsche Zee... in de strijd tegen mensensmokkel. Dat hebben de ministers van Defensie van de lidstaten besloten in Brussel. De schepen gaan vluchtelingen redden die in de problemen zijn geraakt... en informatie verzamelen over mensensmokkelaars. De NAVO-schepen patrouilleren straks tussen Griekse eilanden... als Lesbos en Kos en het Turkse vasteland. Vluchtelingen die worden gered worden teruggebracht naar Turkije...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 Bij een ongeluk met een schoolbus in Frankrijk zijn zes doden gevallen. De slachtoffers zijn tieners. Drie anderen raakten gewond onder wie de chauffeur van de bus. Het ongeluk gebeurde bij Rochefort in de buurt van de badplaats La Rochelle. De bus botste daar op een vrachtwagen. Gisteren was er ook al een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Frankrijk. Daarbij kwamen twee jongeren om het leven.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 Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude. 6 kilometer door een kapotte auto. De linker rijstrook is daar dicht. Door bergingswerkzaamheden op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt 4 vier kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een kapotte auto bij Moordrecht 3 kilometer. In beide gevallen is de rechter rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Vindt u het geen slechte gewoonte van andere mannen en vrouwen... dat bij sommige gelegenheden een man waar zijn vrouw bij is... in een groot gezelschap is een leuk verhaal wil vertellen? Dat hij net wil beginnen aan een sterk detail... en dat zijn vrouw hem in de rede valt... Hij zegt dan wel zo was het niet en dan het verhaal sneller doorvertelt en een veel minder sterk verhaal maakt dan hij zich had voorgesteld. Zodat er van de hele affaire niets terecht Vindt u niet dat een vrouw in zo'n geval hoort te zwijgen? Het is wel waar dat een verhaal pas interessant wordt als de verteller gaat liegen. Zodra en vanaf het moment dat hij van de werkelijke gebeurtenissen afweekt, wordt hij boeiend, omdat we dan te maken hebben met een eh, creatie. En alles wat de moeite waard is, ontstaat in de menselijke geest. Ik moet daarom nooit met een filmster trouwen... omdat je er niet moois meer bij kunt maken. <lacht> uh, het is er al, begrijpt u? Bij, uh, je moet trouwen met een vrouw die ruimte laat voor de verbeelding. En een man vindt dan ook een vrouw mooi. Niet zozeer omdat ze mooi is, maar omdat hij haar mooi gemaakt heeft. En omgekeerd doet een vrouw dat bij de man ook, al is dat veel moeilijker. <lacht> Ik wil even een klein verhaaltje vertellen wat dit illustreert. Het is een sprookje... van een man die in zijn dorp... s'avonds aan de dorpelingen verhalen vertelde. Die verhalen waren helemaal niet waar. En daarom waren ze zo verrukkelijk. En hij vertelde dan bijvoorbeeld... dat hij een blauwe draak had ontmoet. En toen zei hij, dan wandel ik nog een eindje door... en toen zag ik een zilveren zeemeermin... En toen ging ik weer een bochtje om. En wat kwam ik daar tegen? Een witte olifant. Nou, de dorpelingen waren helemaal ademloos. En die man had ook zelf een rood hoofd van het liegen. En iedereen was verrukt. Op een avond ging die man wandelen. Alleen, voordat hij zou gaan vertellen. Hij had nog een kwartiertje de tijd. En wat kwam die tegen? Een blauwe draak. En hij ging weer een hoekje om en toen kwam hij tegen een zilveren mee, in. En tenslotte zag hij een echte witte olifant. Toen kwam hij in het dorp terug en toen vroegen ze hem, wat heb je nu gezien? En toen zei hij, vandaag heb ik niets gezien. Ja, dat was uh, Godwie Bonhoes. Ja, mooie figuur was dat, hè? Ja, die man die was hier heel vaak in Zandvoort. Wist je dat? Nee, geen idee. Ik ben hem nog nooit tegengekomen. Nee, dat was ook, denk ik, voor jouw tijd. <laughs> <laughs> Ga je nou complimentjes uit zitten delen? Nou of, uh... ja, pro probeer het, ja. ik probeer het, Ik probeer het. ons laatste onderwerp. Oh, oh. hij gaat nog door. Ja, hij gaat weer door natuurlijk. Het is de ik had hem op stop gezet, maar hij gaat toch weer gewoon door. Nee, <laughs> hey, daar is de directeur. <laughs> <laughs> maar uh, we gaan nog eens even een, een nummertje draaien. Had je nog ja, dat lijkt me gezellig. Ja. We zeggen eens even een lekker muziekje, dan gaan we de tweede uur in. Uh, ik weet niet of uh, de vrijwilligersvakanturen niet helemaal tot stand met pluspunt, maar dat geeft niet. Wij hebben hier vacatures genoeg waar we over kunnen vertellen. Ja. En uh, nou, tot het nieuws van half twee, dan hoort u mij weer terug. En we gaan nu lekker. Ja, luister, luister naar Cocker uh, Robin. Hoor eens even. Remember Heerlijk. the promise you made. Lekker. Bijlist. <laughs> Had ik dat gedaan? Nee. Je hebt toch geen beloftes gedaan, toch? Nee. Oh. Pogingen. is <laughs> <laughs> my love to come to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 promise you made, remember the promise you lost, you lost, you lost, Kok Robin met de Promise You Made Volgende nummer, heerlijk nummer Van Bobby McFerrin Don't worry, be happy Here's a little song I wrote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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Quillo e mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. si het maar Max. Ik un segreto avvicinarsi het Max. Prachtig nummer van Paolo Conte met dat nummer Max. Ja, aparte man is het toch? Hè? Die stem ja. van die man, dat, dat doet echt wat met je, hè? Ja, ik heb er veel van van die man. Ja, terwijl het gek is, hij heeft zo'n hele rauwe, uh, ruige stem. Dus je zou denken, nou, dat is geen zangstem. En ja. toch, toch, als hij dat zingt, dan ga je helemaal. Uh, ja. ja. Hey, ja, het is uh, ruim tijd. I sang out of tune Would you stand up and walk out on me Let me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key Oh baby, do you know? Ja, ja. Een beetje hulp van een vriend. Dat kan uh, wonderen verrichten. Joe Cocker. Uh, ja, Joe Cocker. Heerlijk die man. Hè? Jammer dat hij weg is. Maar goed, uh, hij heeft wat moois nagelaten. En uh, onder andere dit nummer wat we net hoorden. With a little help from my friends. En dan weet u wel weer hoe laat het is natuurlijk. Hoewel u het normaal van de Beatles hoort. Maar we hebben nu even gekozen voor Joe Cocker. Omdat het iets makkelijker was. <laughs> maar desalniettemin net zo mooi. Um, we gaan later dan u van ons gewend bent... maar dat komt gewoon omdat we nog even moeten wennen... met alle systemen van, uh, van hier... Uh, even een leuke vrijwilligersvacature met u uh, doornemen. En uh, nou, vandaag is dat voor eigen huis. Want wij zoeken mensen... En, uh, die, uh, die technische ondersteuning kunnen bieden bij evenementen. Dus ja, dat houdt dus in dat als uh, Zandvoort uh, CFM... Als wij op locatie gaan ergens... en we doen een, uh, een live-uitzending van een uh, popgroep of uh, van iets... Uh, het nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld... of uh, bij de raadsvergaderingen. Um, nou ja, alles wat, wat, wat verder buiten gebeurt. De chanticoren zullen we dit jaar ook wel gaan doen, denk ik. En We hebben laatst natuurlijk ook de nieuwjaarsborrel gehad. Nou, vind je het leuk om bij zulke soort evenementen te assisteren... en uh, alle technische benodigdheden te brengen, te halen, aan te sluiten... aan de knoppen te zitten. Uh, en misschien ook af en toe is een, een, een programma meedraaien... zoals Korn u doet, hè, dat hij een keer invalt. Ja. En dat is mijn telefoon. Ja, ik zit op te kijken, waar komt die muziek nou weer vandaan? Ja, dat, dat ben ik. Doe ik wat fout? Nee, nee dat, dat ben ik. Ik had mijn telefoon vergeten uit te zetten. Nou, in ieder geval is het zo dat... Uh, dat we daar mensen voor zoeken. en uh, nou, Heb je nou een beetje verstand van techniek... En, en heb je affiniteit met radio maken? Ja, nou ja, daar zoeken we je gewoon. Hè? Dus um, we gaan een nieuw evenemententeam uh, oprichten. En we zouden het fijn zijn dat jij daar dan bij hoort. En uh, dat nummer van With a Little Help from My Friends is niet zomaar... Uh, vrijwilligers worden ook vrienden. Uh, je, je, he, je bent allemaal met hetzelfde doel bezig. En je bent niet zomaar, Een vrijwilliger is niet zomaar een collega. Dat is een soort, uh, soort familie, word je. Hè? We hebben hier ook de CFM-familie. Dus dat. Uh, dat ja, daar kan je dus het ook. bij horen. Daar kan je bij gaan horen. En het voelt ook echt zo. Je hebt altijd de steun en, en uh, de gezelligheid van je collega's hier. Nou, we zoeken wel jongeren vanaf 16 jaar. En uh, ja, je kunt contact opnemen met mij, zie ik. Nou, ja. oh, wist je dat? Ja, dat wist <laughs> ik helemaal niet. Nou ja, je kan, je kan dus naar een, een, een briefje schrijven als je geïnteresseerd bent naar uh, onze redactiemail. Uh, dat is redactie.zfmzandvoort.nl en je kan natuurlijk deze vacature even op je gemak nalezen... bij de website van vip-zandvoort.nl. Vip als v, v i p. En uh, ik ga hem straks ook op onze Facebook-site zetten. Dus de Facebook-site van Zandvoort Lunch. Dat is uh, www.facebook.com slash Zandvoort Lunch. En daar kun je hem even op je gemak nalezen. Ik ga hem er zo op zetten... En ook daar kun je natuurlijk reageren als je geïnteresseerd bent. Nou, we hopen heel snel van je te horen. Of ken je iemand waarvan je denkt van... nou, voor die is dat echt wat. Geef het door, want het wordt een ontzettende leuke zomer... als je daar aan mag meewerken. Nou, dat was de vacature voor deze week. Ja, nou, ik zie uh, dat we wat leuke collega's krijgen. Ik zou het hopen, ja. ja er kunnen ja. altijd nog meer leuke collega's bij. Ja, hè? Ja. want uh, hoe meer mensen er zijn... Hoe, hoe meer vreugd. Ja, en hoe gevarieerder het wordt, hè. Ja, zo is het ook. Dat is, dat is... Zo is het ook. Nou, in het kader van uh, Star Wars uh, in de televisie, <laughs> op de televisie en op de bioscoopdoeken. Ja. Een oude van Mekko. Het Star Wars thema. Leuk! bij ZFM Zandvoort. met Dolly Tempierik. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, hier volgt een update van het regionale nieuws. Ik ben uh, een beetje naar later geweest, want ik zou eigenlijk had ik mezelf beloofd om even te gaan kijken of er een update was over de situatie in de Paul Krugerstraat in Haarlem bij uh, alle winkels die daar zijn. De Paul Krugerstraat was namelijk vanochtend uh, Afgesloten in verband met een, uh, met een uh, ontmanteling van een hennepkwekerij in een woning. Uh, waarschijnlijk is dat al voorbij, want dat zou ochtends gebeuren. Dus ik neem aan, als u zegt met dit lekkere weer... ik ga even daar een beetje lekker winkelen en rondlopen. Ik neem aan dat dat inmiddels wel weer kan. Maar hou stiekem toch maar in het achterhoofd... dat de Paalkrugenstraat nog steeds afgesloten zou kunnen zijn. Goed, Ehm um... Afgelopen week maakte wethouder Lisbeth Gallik bekend... dat het team van gemeenteambtenaren de Energy Battle heeft gewonnen. Ondanks dat de verwarming in de raadzaal bij de bezoekers heel hoog staat. De gemeente... <laughs> <Zandvoort> <laughs> de... <laughs> de gemeente Zandvoort deed voor het eerst met drie teams mee... met de landelijke Energy Battle van het Klimaatverbond. En de teams bestonden uit een team van inwoners een van leerlingen en leerkrachten van de Mariënschool... en een team van ambtenaren van de gemeente Zandvoort... welke dus hebben gewonnen, van harte gefeliciteerd namens ZFM. Uh, Zat er geen leerlingen van de Gertebocht bij met het team? Geen idee, werd niet vermeld. Nee. Dat zou namelijk verklaren dat die renovatie doorgaat van de Gertenbach. Dat zou heel goed omdat kunnen. Omdat ze dan eigenlijk dubbel glas krijgen daar. Ja, precies. Ja, precies. Misschien mochten ze daarom nog niet meedoen. Ja. Na de verbouwing mogen ze ook meedoen. Dat is meteen uh, landelijk nummer 1 geworden. Precies. Kijk, jij begrijpt hem. Nou, dan ander belangrijk nieuws, uh, mensen. Over de vermalendijde windmolens die uh, uh, allemaal op een rij zouden komen te staan. Vlak onder onze kust en zo verschrikkelijk hoog. Uh, de, er is misschien een uh, oplossing die er aankomt. Want de kustgemeenten Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort... hebben steun uit onverwachte hoek gekregen... in hun verzet tegen de bouw van, van die windmolens op zichtafstand. Eneco en Natuurmilieu hebben uh, onderzoeks- en advies, adviesbureau CE Delft... een studie laten uitvoeren naar alternatieven... voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. Nou ja. En daarmee wordt een groot windpark op, uh, op zee... uit het zicht van de badplaatsen, hè, dus dat aan Muidenver... opeens veel reëler. En uh, dan moet je toch nagaan dat de kustgemeenten... vorige week nog botvingen bij minister Henk Kamp van Economische Zaken. Maar nu begint het tijd dus te keren. En uh, ja... Wat zal ik nou verder gaan? Nou, Ik lees maar gewoon verder. Nou, wees in het onderhoud evenwel op de hoge meerkosten van 1,2 miljard euro. Maar Eneco en Natuur en Milieu komen op basis van het rapport tot de conclusie... dat de harde energieafspraken van 14% duurzame energie in 2020... kan worden behaald met een pakket van wind op zee, zonne-energie en biowarmte. En niet alleen dat dat 600 miljoen euro goedkoper gaat uitvallen... Maar het levert ook nog eens 6000 banen op. Dus uh, al met al een grote kans dat het andere plan, het vorige plan, toch niet doorgaat. Hebben we allemaal niet voor niks geknokt. Hè? Goed, een uh, automobiliste is woensdagmorgen gewond geraakt... toen ze op de Schipholweg op een leswagen botste. De vrouw verloor de macht over het stuur toen ze de berm raakte... en knalde vervolgens op, het, op de tegemoetkomende auto... Zowel de instructeur als de leerling kwamen gelukkig met de schrik vrij... maar de veroorzaakster van het ongeval is naar het ziekenhuis overgebracht. Twee bestuurders zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Dr. Gerkenstraat. Rond tien voor drie remde de voorste automobilist plotseling. De bestuurder achter hem merkte dit te laat op waardoor een kopstaartbotsing ontstond omdat er mogelijke gewonden zouden zijn gevallen... kwam naast de politie ook een ambulance ter plaatse. Alle betrokkenen zijn gecontroleerd, maar niemand raakte gewond. De politie heeft geassisteerd bij de afhandeling van de formaliteiten. En door de inzet van de hulpdiensten... was de dokter Gerkenstraat gedeeltelijk afgesloten... waardoor het verkeer om moest rijden. Um... Gaat BMW groen licht krijgen voor het versneld onderdak bieden aan 40 vluchtelingen met een verblijfsvergunning? Ja, er ligt veel aan uh, fractievoorzitter, echt poster van, het, uh, van de oudere partij Zandvoort, die al eerder heeft aangegeven tegen de pl uh, plannen te zijn. Omwonenden hebben hun bezwaren geuit tegen de huisvesting in het voormalige spaliergebouw. Ze zijn namelijk bang voor waardevermindering van hun woningen en uh, verwachte overlast en onveilige situaties spelen ook een grote rol in die bezwaren. Nou, de afspraak was dat de vluchtelingen door het jaar 2016 heen aan huisvesting zouden worden geholpen en dat dat ook verspreid zou gebeuren. En, um... Ja, nu gaat dat misschien toch anders lopen. We weten het nog niet. De VVD uh, is een verklaard tegenstander. En ook uh, GBZ, PVDA en uh, de Sociale Partij zijn kritisch tot zeer kritisch. Alleen CDA en D66 pleiten voor de versnelde opvang. Nou ja, of er nu wel of geen versnelde opvang in het spalier gaat komen... dat wordt 23 februari in de raadsvergadering besloten. En we hebben het er net al even over gehad, Cor. Maar ik ga het toch nog even noemen. Ik ben zo blij het Gerttenbach College mag blijven in Zandvoort. In de raadscommissie van dinsdagavond... tekende zich een ruime meerderheid af die BNW steunt... in het voorstel daarvoor de benodigde 1,3 miljoen euro neer te leggen. En die is nodig om de school te moderniseren. Want het is allemaal heel oud en... Uh, het, een, een hele duur kostenplaatje daar is de verwarming, de energie. Want het zijn allemaal enkele ramen en het zijn grote ramen. En nou ja, hij moet gewoon hoognodig opge opgeknapt worden. Maar ik denk wel dat alle Zandvoorters blij zijn dat die school in Zandvoort blijft. Nou, dus 1,3 miljoen euro wordt daarvoor neergelegd. En het schoolbestuur zelf draagt 5 ton bij. Nou, dan was dit het nieuws voor vandaag. Ik heb een nieuwtje. Oh, jij hebt een nieuwtje oh. Ja. Oh. Ja, Dan moet je niet voor de gewoonte houden hè? dat je nee, mijn job hierin gaat nemen. Hè? Nou ja, dat, dit is, ik ben hier zelf bij betrokken geraakt. oh jee? Ik ben de hond Jano. Uh, ja. We zijn uh, afgelopen, Albert Gelder en ik, zijn afgelopen uh, dinsdag naar de dierenbescherming geweest in Den Haag. Ja. En daar heeft uh, Albert de toezegging gekregen dat uh, de hond binnenkort geplaatst gaat worden. Hé. Hey. En het is ook mogelijk dat hij na de plaatsing uh, de hond weer gaat bezoeken. Nou, ook dat nog en die hond zou dus eerst een spuitje krijgen. Ja, ja de, want we, dat heeft u waarschijnlijk allemaal nog uh, meegekregen. Een poosje geleden uh, kwam aan het licht dat, een hond, uh, een, uh, een, dat ze een hond zouden laten inslapen... wegens agressief gedrag en uh, Albert uh, de Gelder die, die was het daar helemaal niet mee eens. Die had veel contact met de hond, die liep met de hond... en die vond juist dat hij helemaal niet agressief was... Dus daar kwam een conflict situatie. Hè? Dat is helemaal uit de hand gelopen. Ja. Want Albert de Gelder heeft via Facebook een oproep gedaan. En nou, dat werd dus in plaats van een, een, klein, een klein golfje... Nou, werd dat een gigantische storm. Een uitslaande brand. Een uitslaande brand, inderdaad. En Jano uh, is toen ergens anders naartoe gegaan om beoordeeld te worden. Of hij inderdaad agressief gedrag vertoonde. En dat was helemaal niet van toepassing. En nou zijn jullie gisteren dan... Uh, naar de dierenbescherming gegaan om, uh, om wat tekst en uitleg te geven. En uh, daar heeft Albert gewoon zijn mening ook over de gang van zaken... van bepaalde dingen neer kunnen leggen, ja. geloof ja. ik, hè? Ja, ja. het gesprek dat werd, uh, was eerst een beetje schorvoetend, aarzelend... gingen ze dus dat gesprek ja. in. Ja. En uh, we waren natuurlijk aangekondigd. En uiteindelijk liep dat heel prettig, dat gesprek. Ja. Want ja, laten we wel wijzen de dierenbescherming... is natuurlijk een hele goede organisatie. ja En die doen heel veel goeds... Alleen, ze hebben natuurlijk allemaal verschillende dierenasiels in het hele land. En het is niet altijd bekend bij hun wat daar precies speelt. Ja. En dat komt omdat er niet een regeling is via de dierenbescherming om dat te melden... Daar gaan ze ook aan werken. Hartstikke goed. Lijkt me dat een dat heel op op de goed plan. komt. Ja, ja. Ja, ja, dat structureel problemen aangepakt kunnen worden natuurlijk. En dat ze daar ook inzicht in krijgen. Ja, nou het ja. is ook een stukje kennisgebrek. Ja. Hoe ja, moet je precies. iets doen? Ja, Hoe krijg je die informatie? Want ja, het is natuurlijk vaak met zo'n vrijwilligersorganisatie. Dat zien we hier ook wel. Een ja. beetje een duiventeel. Mensen die komen voor een halfjaars ja. of een ja. jaar. En die gaan dan gaan weer weg. Er ja. ja. is geen overdracht van, van informatie van mensen nee. die het goed weten. Ja, ja. Nou... Dus Mooi, nieuws. Nieuws. Mooi ja. nieuws, zeker voor Geno. En uh, nou, ik denk dat we Albert de Gelder toch nog weer kunnen feliciteren. Met het feit dat hij deze hond gered heeft. Hartstikke goed, met niet-aflatende inzet. Ja. Zullen we nou het liedje van de sidekick doen? Anders is oh. het programma straks voorbij. Ja, heb, ik hem nog... heb je hem? Ja. Oké. Okay. Nee, dat, maar dat is het probleem, hè? Wat dan? Jij zegt tegen mij. Uh, na het nieuws doen we nog ja. even het weer. Oh, nee, het weer. Ja, het ja. weer moet eerst nog. Ik heb het weer nog helemaal Eer. niet gezegd. Wat goed voor jou, hè? Je bent wakker. Weer geen weer. <laughs> Morgen weer. <laughs> Ik ben weer het weer vergeten. Ja. Het weer bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Tja.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 Landinwaarts koelt het af naar waarde rond het vriespunt. En vlak aan zee is het 2 tot 3 graden boven 0. Dus wij hoeven lekker niet te krabben morgen. Morgen zijn, de, <laughs> morgen zijn de periode met zon en is het droog. Pas later op de dag neemt de kans op een bui weer toe. De wind waait overwegend matig uit het zuiden... en de temperatuur gaat staag, stijgen naar een graad of 6. Nou, we doen het er maar voor. Hè? Gaan we nu naar het liedje van de sidekick? Een <laughs> liedje van de sidekick? <laughs> ik wil mijn liedje van de sidekick. Ja maar, ja, maar het is allemaal weer zo. Op het laatste moment een jingeltje hierin, en dan opzoeken daar. Ja, en, en ja, en ja. Dat, dat dus dan is als ik je. moet heel snel schakelen. En als ja, ik dat je dat dan ook, niet snel ja. uitschakelt, dan gaat hij dus gewoon door. Ja, precies. En als hij nee, dan, dus... dan als laatste staat in die playlist, dan begint hij gewoon weer boven. <laughs> ja. <laughs> ja, nou, Zullen we het even proberen dan? Ja, probeer jij het maar. Kijk van de Op zie je, Ja, en nou dan moet ik hem dus stopzetten. Ja, en, en dat dan gaat dan het ga door je weer naar, de... naar een andere playlist. Daarna dan dan ga je naar Brigitte, want dat heb ik aangevraagd met ja. Lente.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 Verdriet was dan vergeten en voorbij. Als ik later thee wil komen brengen op de kamer, dan roept ze door de deur: ik hoef niks, laat me nou met rust.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 De bang voor de, de boze wolf wie is er wie bang Ja, wie is er bang? Ja, lach hè, nu wat zullen die gasten gelachen hebben dat ze dat gingen opnemen hè, met die stemmetje? Ja, heb Leuk. Ja. <Durham> ja, ja, is gein daar houden we van. Hé, hey, maar Dolly, het is alweer bijna twee uur. Ja, man, het is zo wat om. Dejar, Je hebt het gewoon geklaard de klus. Ja. Ja, ik zag je in het begin heel benauwd kijken... van hoe ga ik dit allemaal doen met al die nieuwe knoppen... nieuwe schuiven en ja, ik, ik schermen. Heb, en, ik ah. heb zelfs op mijn werk heb ik gewoon twee schermen altijd. Ja. Die zijn aan elkaar gekoppeld. Ja. Die is hier natuurlijk weer niet zo. Jawel, maar die staat hier voor mij. Daar heb jij niks aan. Ja, maar de, een, een extra ja, ja, Ja, dat zou ook beter zijn misschien. Maar goed, oh, misschien sorry. is er iemand uh, die, die daar handig in is... Die, uh, een groot, groot 42 <laughs> inch ledscherm. Ja, heerlijk. Nou is wel lekker hoor, zo'n groot scherm. Maar goed, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt het gewoon gedaan. Het is goed gegaan en uh, af en toe een klein, uh, klein verschuivingje. Maar goed, het maakt helemaal niks uit. Onze luisteraars zijn heel flexibel, daar ben ik van overtuigd. Nou, ik heb en, uh, los uh, vaker geluisterd naar uh, CFM Lunch... Oh, je het zei, je zei net gebeurt, één keer. Nou ja, één uh, keer, wel eens geweest ook. Het ja. gebeurt wel vaker, geloof ik. Ah, wel ja, joh, we zijn gewoon amateurs, hè? Dat zijn liefhebbers. Ja, het zo is leuk het. Doen, toch? Ja, en uh, wat dat betreft staat de volgende amateur al te wachten. Bart van der Meer is in de studio. Ja, dat kunt u allemaal meemaken als u kijkt op ons. Uh, uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Webcam. Ja, via webcam. de webcam, hè? De, de livestream zfm-live.nl We zwaaien nu even, hallo. Ja, ja, oké, okay, dan kunnen we zwaaien, inderdaad. En uh, dan kunt u zien wie er allemaal hier in de studio zijn... en wat ze aan het doen zijn. zijn. En, uh, nou ja, mocht u het leuk vinden, zoek het op. Uh, ik denk dat wij maar alvast afscheid gaan nemen... want dan gaan we draaiend met de muziek eruit, hè? Ja, doe ik een heel Richting mooi nieuws. nummer. Oké, okay, welke? Dus draai ik voor jou. Nou ja. Dolly. Ah, oh. Ik voel De me nou wel. Van Henk Westbroek. Kijk, zelfs, dat is dan weer jammer. Zelfs Vietnam naam is mooi. Ah, wat lief, dankjewel voor. Het. Aantrekt zonder huist, en na zonder bij na te denken, kijk ik naar een ongewicht. ik jou bij mij heb ik de volmaakte liefde, lief, drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een deken.